Sid van der Linden met het NOS Journaal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 de partijen willen er niets over kwijt. In zee bij het Zuid-Hollandse Monster is afgelopen avond naar een vermiste tiener gezocht. Drie zwemmers raakten er in de problemen waarop alarm werd geslagen. Twee mensen zijn uit zee gehaald, maar een derde is nog niet gevonden. Morgen wordt er verder gezocht. Er komt geen verplichte quarantaine voor reizigers uit landen met een oranje of rood reisadvies. Wel gaat het kabinet er meer op aandringen dat reizigers echt twee weken thuis blijven om te voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid, staat in een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat met spoed onderzoeken hoe reizigers geregistreerd kunnen worden, bijvoorbeeld met passagierslijsten. Ook wordt er gekeken hoe steeksproefgewijs gecontroleerd kan worden of mensen ook echt thuis blijven. Wielrenner Sylvain Dillier mag zaterdag niet starten in de Strade Bianche omdat hij positief is getest op het coronavirus. De Zwitser kreeg de uitslag voor vertrek naar Toscane en moet nu tien dagen in quarantaine met zijn gezin. De renner van AG Deuxerre reageert boos in een Zwitserse krant. Hij baalt verschrikkelijk en noemt het systeem een grote grap. De Straat Bianca is de eerste World Tour koers na de coronapauze. Wout van Aert en Mathieu van der Poel behoren er tot de favorieten. Het weer nog, vannacht valt er lokaal een onweersbuit. koelt af naar 17 tot 20 graden, in de steden blijft het warmer. Morgen s ochtends nog een enkele bui en bewolkt, in het westen 24 tot 26 graden en in het binnenland ruim 30. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Zomer Dit is de zomer van ZFM, met, met nu de nacht. Mijn lor, ik ben sorry. Als ik je de the impressie geef, dan heb ik een shit. Ik ben niet Start up. Tranquila, señor, por favor. he describes by creating an imaginary picture picture picture picture picture picture picture at <laughs>